weten dat alles wat vader zegt, dat is gewoon waar. Hij verkondigt een verbond. En dat verbond is gewoon een genadeverbond. Maar niet zoals vele mensen denken, oh het is toch genade. Echt niet waar. Want genade is verbonden aan zijn Torah. Torah is gewoon de regel in het koninkrijk van God. Moeilijk? Echt niet waar. Een kind kan gewoon naar Torah leven. En het is voor u ook helemaal niet moeilijk om naar Torah te leven. Zeg niet, we kunnen de wet niet houden, want anders zou God een leugenaar zijn, want hij eist van ons gewoon gehoorzaamheid. En voor de fouten die we gemaakt hebben, was hij bereid zijn eigen zoon het dood in te laten gaan, op een hele verschrikkelijke wijze. Dus er is voor ons betaald, zou u nog willen zondigen, moedwillig? Steek eens de vinger op, wie zou er nog moedwillig willen zondigen? Dan gaan we gelijk voor je bidden. Niemand wil eigenlijk meer zondigen. ...woord over gesproken. En hij heeft ook gezegd... ...als je het niet doet, dan is er ook de dood. Vader is zo eerlijk... ...en de dood is net zo rechtvaardig... ...als het leven. Je mag een keuze maken, wil ik leven... ...in de wegen van de Heer... ...of wil ik het niet? Nou, Lieve mensen, het gaat om... ...gedenk uw woord... ...aan Mozes. Wanneer zou u dat zeggen? Wanneer zou u dat nou zeggen? Je zou bijna kunnen zeggen, elk moment als ik voor vaders aangezicht kom, dan zeg ik, oh vader gedenk toch uw woord aan Mozes. Want alles wat hij ons door Mozes gegeven heeft, dat is een Torah en dat zijn de regels van Gods Koninkrijk. Daar liggen alle beloftes en zegeningen aan verbonden. Wij mogen ons deel uitoefenen door in vreugde voor zijn aangezicht te wandelen. Ik denk als hij zachtreinig naar de Torah wil leven, zo, goed, ik doe het dan wel, het is vandaag Sabbat, en nou dan weer feest, ik ga dan wat feest vieren, het is zijn feestie. Echt waar, dan walgt God in de hemel. Dan kijkt hij naar de aarde en denkt hij, oh, oh, oh Gabriel, moet je die nou zien rondlopen op mijn feest? Dat is geen zegen. Het is veel vreugdevoller voor vader om in de zaal te kijken in Alblasserdam, tot hij zegt, kijk eens, er zitten broeders en zusters uit mijn koninkrijk met vreugde Gods lof te zingen. En dat is echt een vreugde. Het is een vreugde om voor Gods aangezicht te zingen. Weet u wat zingen is? Dat is spreken met stemverheffing. Dus eigenlijk spreek je de woorden uit... alleen je zet ze op een melodie en je doet het met een verheven stem. Dus zingen is gewoon spreken met stemverheffing. Dat doen we met elkaar. Gedenk uw woord aan Mozes. Gedenk uw woord aan Mozes. Moet eens luisteren. Er is een geschiedenis van Nehemia. Ik ben bijna geneigd om hem te vertellen omdat het een schitterende geschiedenis is. Maar ik gebruik hem alleen maar als inleiding. Er is een geschiedenis van Nehemia. Nehemia was een van de mannen die uit Babel terugging naar Israël. Naar Jeruzalem. En die tot ontdekking kwam dat alle poorten ingestort waren. De muren waren ingestort. En hij wilde dat gaan voorbereiden. Zodat Israël kon vertrekken uit Babel naar Jeruzalem. Wij krijgen ook een blik op Jeruzalem. Wij komen ook met z'n allen uit Babel. God die haalt zijn volk uit heel de wereld terug. En of je nou snapt wie we zijn, of je nou wel Joodse ouders hebt of geen Joodse ouders, al kom je puur uit het heidendom, we worden door de Heer verzameld op grond van zijn roepstem. En als we gewillig zijn om naar hem te luisteren, dan zullen we één volk zijn met één wet en met één verlosser. Er zijn mensen die denken dat ze alleen maar door te geloven in Yeshua gered zijn. Kent u zulke mensen? Maar ze worden bedrogen tot in het diepste van hun bod. Door in Yeshua te geloven word je niet gered. Je moet bereid zijn om te buigen voor Gods woord, zijn Torah. En op grond van zijn Torah heeft hij gezegd, als je fouten maakt, dan zit in het middelpunt van mijn Torah het offer. En dat brengt hij dan zelf, want het is zijn eigen zoon. Dus mensen die leren, je kan rustig uh, Yeshua aannemen en nu ben je een kind van God, die horen maar een halve waarheid. Dus we hebben een grote boodschap te doen rondom ons heen, om ook onze broeders en zusters die misleid zijn te zeggen, hé hey, kom eens mee, laten we eens verder denken. Dus zo fijn als het is in de evangelische wereld, in de geïnformeerde wereld, allemaal hartstikke fijn, maar ze realiseren niet dat het verbond wat God gemaakt heeft, Yeshua daar volledig in overeenstemming mee heeft gewandeld. Had hij één fout gemaakt op grond van Torah, had hij onze redder niet meer kunnen zijn. Nou, wij zijn zijn navolgers. Wij willen niets liever als in zijn voetsporen te wandelen. In de maand Kislev, in de twintigste jaar, ...zegt hij toen ik in de burcht Suzan was in Babel, kwam tot mij Hanani, een van mijn broeders, met enige mannen uit. Juda. En ik vroeg hen naar de joden, de ontkomenen, die uit de gevangenschap waren overgebleven en ook naar Jeruzalem. Dus die uh, Nehemia die was geïnteresseerd. Hij zei, hoe is het in Jeruzalem? Want er waren mannen naartoe gegaan. Hoe is het daar? Ja, dat is een hele verdrietige woorden die je dan te horen krijgt. Dat zou hetzelfde wezen als dat u zou vragen, hoe is het dan de gemeente? En je moest gaan vertellen wat eigenlijk... Uh, deze mannen moeten gaan vertellen aan, de, aan die Nehemia. Hij vroeg hen naar de joden, de ontkomenden die uit de gevangenschap waren overgebleven. En hij vraagt ze ook nog naar Jeruzalem. Ze zeiden tot mij, de overgeblevenen, die daar in het gewest uit de ballingschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed en smaad. Zou je maar verteld worden van je broeders. Verkeren in een grote rampspoed en smaad. En de muur van Jeruzalem is afgebroken. En zijn poorten zijn met vuur verbrand. Hoe zou je het vinden als dit de stad van de Heer is? Waar je elk jaar naar optrekt om zijn feesten te vieren. En je kan er al jaren niet meer naartoe omdat het een puinhoop is. We weten zelfs dat in de afgelopen 2000 jaar Jeruzalem gewoon uh, stil heeft gelegen. Sinds dat die Romeinen er doorheen geworsteld zijn. Ja, en in 70 na Christus. Dat hele land is schoongeveegd van alle Joden en Israëlieten die er maar woonden. Het is een dorre vlakte geworden. Er was helemaal niks meer. Het is een wonder dat we nu 65 jaar Israël het volk zien terugtrekken. En dan weten we ook nog dat 80% ongelovig is, seculier is. Want het is in Jeruzalem net zo'n bende als overal. Maar nochtans, er zitten Joodsen. Mannen gods. Die ook Yeshua kennen. En zelfs de joden die Yeshua niet kennen, maar hem zullen gaan leren kennen, want hij gaat zich openbaren. Ik denk dat dat een feest gaat worden. He? Dus er staan dingen gebeuren met Jeruzalem, we kijken er echt naar uit. He? Maar voor Nehemia was het een ramp. Als hij dus de informatie krijgt over Jeruzalem, zijn godstad. Daar waar ze vroeger de tempel in en uit konden trekken. Waar de slachtoffers geslacht werden, ter ere van Yahweh. Maar ze hadden de tempeldienst hadden ze laten verworden tot een tempel. Ze hebben er uh, offers gebracht in het huis van God. Hebben ze offers gebracht in het huis van God. Het is toch geen wonder dat de geest van God zich terugtrekt uit dat huis. Het staat er dan nog wel. Het draagt de naam van Yahweh. Maar er worden offers geofferd. Als we het doortrekken naar ons eigen bestaan. Wij zijn ieder voor zich een tempel van God. En we zijn met elkaar de gemeente van God. Want we zijn gekocht en betaald door het bloed van zijn eigen zoon. Moet u eens voorstellen als u afgoderij preekt in je eigen hart. dat je je dingen gaat zitten bedenken waarvan God zegt bedenk je dat nou niet. Want we weten dat wat we ons bedenken en waar ons begeren naar uitgaat, Je gaat altijd je begeerte krijgen. Je denkt een hele lange tijd over iets waarvan je weet het is niet goed. En toch blijf je denken. En je weet het is niet goed. En je blijft toch dat begeren houden. Er komt een dag. En dan heb je haren, spijt als haren op je hoofd. Je wordt er zelfs grijs van van zulke ervaringen. He? Sommigen worden er kaal van. Maar we zitten dus allemaal vol met dezelfde problemen. Wat zeg je? Ja, echt waar. Ik schaam me daar heel diep voor. He? Ze zeggen wel dat grijze haren altijd wijsheid is, maar dat is beslist niet waar, hoor. Maar ik vind het wel een goede opmerking trouwens, hoor. De, de wijsheid ligt in de grijsheid, maar goed. Het moet maar blijken aan iemands gedrag. Broeders en zusters, Jeruzalem is platgebrand, de poorten zijn vernield. Het is uh, echt niet prettig voor Nehemia om deze informatie te horen. Moet u eens luisteren. Zodra ik deze woorden hoorde, zegt Nehemia, zette ik mij neder, weende, ik bedreef rouw dagenlang. Ik vastte, ik bad voor het aangezicht van de God hemels. Je zou bijna wensen voor een ieder van ons, en nog vele, vele meer, dat we in een toestand zouden komen als... Nehemia, komt nog wel, prijs de Heer. Echt waar, daar kijk ik naar uit. Het is goed om met elkaar te zijn, maar je te beseffen in welke positie dat de gemeente van God verkeert, zou dat de beste zijn om aan te wijzen. Probeer je te bedenken hoe Jeruzalem verwoest is. En ook al komen we terug in Jeruzalem, het is nog steeds een pijnhoop. Het wonderlijk is, als je smart gaat krijgen over dit proces, wat er is gebeurd dan krijg je een hele andere visie ook weer naar Israël toe. Je krijgt intens verlangen. Je krijgt een verlangen om ervoor te bidden, om ervoor te zegenen. Begrijpt u het? Het is een vreugde. We zijn deel met elkaar van het volk van Israël. Sommigen vinden dat wel moeilijk om dat te beseffen, maar door het geloof in onze Heer Yeshua zijn we ingeënt in de stam. In de stam, Abraham, Isaac, Jacob. En de wortel daarvan is Yeshua. Van alle eeuwigheden af. Vanaf Adam is in die stam gebouwd. Alle takken. We zijn in die stam als een wilde tak geënt. En we hebben deel gekregen aan de sappen van die stam. Hij weende, hij bedreef rouw, Dagenlang hij vastte en hij bad voor het aangezicht van de God des hemels. Hij zei, ach, jave, God des hemels. Grote en geduchte God en dan komt hij, die het verbond en de goede tierenheid gestand doet. Gestand. Hij houdt zich eraan. Maar hij houdt zich zowel aan de zegen als aan de vloek. Heb je het goed onthouden van Louis? Het is echt belangrijk, het is lang geleden dat iemand weer eens Deuteronomie 28 las in de gemeente. Maar het is echt belangrijk om Deuteronomie 28 te lezen, en niet alleen de eerste versen, maar ook wat daarna komt. Daar krijg ik kippenvel van. Je moet niet uit angst God gaan dienen. Nee, je moet hem in liefde dienen. Dan is heel de vloek geen probleem meer voor je. Want je hoeft voor vader helemaal geen angst te hebben. Maar als je in zijn wereld overtreedt... dan zou het fijn zijn als je een gezonde vrezen des Heeren had. Dat is echt gezond. Ja, de vrezen des heren is het beginsel aller wijsheid. Dus je moet vrezen voor God hebben, anders kom je aan wijsheid niet toe. Als je God echt vreest, ja. Ik heb het wel eens getracht met mijn eigen vader. Ja, dan zegt hij, denkt erom in de, winkel, in de winter, dat ijs is zwak, je mag niet op het ijs. Ik zei, nee papa. Maar ik had toch te weinig vrezen voor mijn vader en ik ging er wel op. Ik denk, die ene kunnen erop, dan kan ik het ook. Nou, het was maar één stap en het ging erdoor. Dus dan moest ik met natte voeten naar huis en dan zegt hij, uh, is het fout gegaan Wim? Dus zo dom is dat, hè? De wegen waarschuwen, man. En toch zeg je, nou, dus mijn vrezen voor mijn vader was niet groot genoeg. Anders had ik natuurlijk nooit het ijs gegaan. Dus, nou, onze godsvrees moet zo groot zijn, dat zodra we aan de grens komen van een zonde, moeten we zeggen, ja, dat gaat dus mooi niet gebeuren gaat echt niet gebeuren, die zonde. Dat is een vreugde. Als je één keer hebt gestopt voor de zonde, dan is de tweede keer veel makkelijker. En daarna kun je op een veel makkelijker manier in rechtvaardigheid wandelen. Vader die vraagt van ons om in rechtvaardigheid en in gerechtigheid te wandelen. We hebben er daar een hele mooie tekst over. Eén ding is duidelijk: ja, we de God des Hemels. Het is een geduchte God. Het is niet zomaar, hallo papi, ik ben er hoor. Nee, het is echt een geduchte God. Nou, we vergeven maar twee keer, uh, Levi. Oh, toch. Ja, maar, ik moet een goede voorbeeld geven, hè. Oh ja, 70 maal, dat is waar. 70 maal 7. Hij hey, bedankt voor de vergeving. Dat is ook goed, hè? Goed, lieve mensen, we gaan verder. We maken er een grapje van, maar we gaan verder. Uh, ja, we, de God van de hemel, die het verbond... Torah, en de goede tierenheid, die daaraan verbonden is, gestand doet. Ja, tegen wie? Jegens hen die u, dat is Yahweh, liefhebben En zijn geboden onderhouden. Echt waar, hoeveel heb je zelf niet over voor je zoon die gehoorzaam is aan je? Echt waar, dat is een, een, een luxe. Als je zonen en dochters hebben, die gewoon in gehoorzaamheid wandelen. Dat is een vreugde. En maken ze fouten... Bij u allemaal gebeurt dat bij ons gelukkig niet. Maar dan zijn ze daarna dankbaar voor de genade die ze krijgen, tot ze dus niet het huis uitgeschopt worden. Ze zeggen, kom maar binnen, kom maar eten en drinken, je mag weer slapen, het is goed. En toch grijze haar, ja, jij krijgt, ja, maar die, mijn kinderen krijgen ook grijze haren. Goed. Laat toch uw oorbroeders, zusters... Tegen vader moeten we dat zeggen. Laat toch uw oren opmerkzaam en uw ogen geopend zijn, zeggen we tegen vader, om te horen naar het gebed van uw knecht. Dat ik thans dag en nacht voor Israël uw knechten tot u opzend. Ik doe beleidenis van de zonde der Israëlieten. Wie zegt dat ook alweer? Nehemia. Nehemia buigt zijn knieën voor vader en hij beleidt de zonde van heel Israël. Hier zit een deel van Israël. Hoe vaak heb je al de zonden van onze gemeente beleden? Want je zal dingen opmerken onder elkaar. Dan denk je, nou die is niet koosje en die is niet helemaal koosje. Nou, en ze moeten dus weten wat die en wat. Je moet niet doorgaan met roddelen en met praten, kwaadspreken of andere dingen doen. Nou, doen we dat hier gelukkig niet. Maar het is een voorbeeld. Je moet voor elkaar bidden en elkaar zegenen. Zodra de roddel is, vernietig je het koninkrijk van God in al Roddel kost altijd mensenlevens. En de praktijk is, het circuit wat roddelt en kwaad spreekt, en wat lastert, dat wordt door God zelf uit de gemeente genomen, zo, En buiten gezet. Daar hoeven we niks aan te doen. Dat is een les, die moeten we leren met elkaar. Er is er eentje die voor zijn koninkrijk zorgt, en dat is vader. Hij is door zijn geest altijd in ons midden. Hij weet alles, hij ziet alles. Ik ben blind. Hartstikke blind. Maar het is zo wonderlijk, we hoeven geen heerschappij te voeren in de gemeente. We moeten elkaar dienen. En de een dient zus en de ander dient zo. Maar het wonderlijk is, Gods geest gaat altijd onder ons. Het is een vreugde om samen te zijn, het woord van God te delen. Want daarvoor komen we bij elkaar. He? Hij bidt dag en nacht voor de Israëlieten. Broeder en zuster, neem u voor om vanaf vandaag elke dag te bidden. Voor de gemeente voor je broeder en zuster, voor je voorganger, voor de vrouw van de voorganger, voor degene die achter de laptop zit, maakt niet uit. Neem ze voor ogen, neem de ledelijst voor neus en begin te bidden. Dag en nacht voor Israël, voor uw knechten. Ik doe beleidenis van de zonde van de Israëlieten. Dat is gewoon de gemeente, de gemeente Gods, in Amsterdam. Die wij tegen u bedreven hebben. Ook ik, heerlijk hè? Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Ik en mijn familie, we hebben gezondigd. Durf te zeggen. Denk niet dat we zo rechtvaardig zijn dat we geen zonde hebben. Je Nehemia die zegt, zwaar hebben wij tegen u misdreven. We hebben niet onderhouden de geboden, inzettingen, verordeningen die gij aan uw knecht Mozes geboden had. Hoeveel van onze broeders die zeggen niet, ach de wet is weg. Het wordt in dwaasheid gezegd. Het wordt ze onderwezen door hun leraren. En al die christenen zeggen: ach, die wet is toch weg. Dat is anarchie. Hij is alleen weg omdat wij het niet doen. Hij is alleen maar weg omdat we het niet doen, inderdaad. En dan zeggen we ook nog: we zijn kinderen van God. En vader zegt: Wie ben je? Ja, dan zit hij met elke zondag in de kerk geweest of elke zaterdag. Maar je houdt je dus niet aan de regels van het Koninkrijk. Zie je, ken je helemaal niet. Als we die teksten gaan lezen, dan krijg je een hele mineurdienst. hè? gaan we niet doen. We gaan wel vertellen wat geboden, inzettingen en verordeningen zijn. O, is er al over nagedacht wat de drie dingen zijn. En het zijn alle drie heb je ze nodig. Eigenlijk moet je ze gewoon kennen. Dus wij hebben niet onderhouden de geboden. Die kennen we wel, denk ik. De inzettingen en verordeningen die gij aan uw knecht Mozes geboden hebt. Geboden. Wat is ook weer het woord geboden? Wat een ander woord ervoor? Ik denk, ik zal het maar bijzetten. Dat woordje geboden 4687 is mitzvah of mitvot. He, dat is meervoud. Mitva is een enkelvoud, mitvot is uh, meervoud. Dus hier praat hij over geboden, dat zijn bevelen. Hier praat hij over inzettingen, dat zijn verplichtingen. Gert, heb je nog verplichting ook, joh? Echt waar? Er is een verplichting om elke sabbat in de samenkomst te zijn. Weet u hoe vader zijn sabbatten noemt? heilige samenkomsten van Yahweh ja, hoe zouden we ooit kunnen zeggen ik heb geen zin, ik blijf thuis dat zeg je niet tegen mij en tegen de gemeente dat zeg je tegen vader maar hij zegt het is mijn heilige samenkomst ga naar Abelasserdam of ga ergens anders naartoe maar houd de heilige samenkomst eens heren bent u het ermee eens? echt waar, als de mensen onder ons zwak zijn spreek ze aan en zeg joh, we hebben je gemist op Sabbat kom nou toch dat is geen wettische druk uitoefenen, dat is iemand missen in de samenkomst. Gewoon op je broeder en zuster attent zijn en als ze ergens anders zegeningen ontmoet, zeg je, oh ja, vertel het tegen ons. Welke zegeningen heb je daar gezien en gehoord, dan kunnen we het ook in de manen wel doen. Amen? Verordeningen. Ach, ook zo'n eng woord. Wat zijn nou weer verordeningen? Oordelen. Dat heeft met rechtspraak te maken. Maar het zit allemaal in de Torah van Vader. Ja, daar bestaat hij uit, uit geboden, uit inzettingen en verordeningen die Gij door een knecht Mozes geboden had. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar de Bijbel kent alleen maar tien geboden en de wet van Mozes is. Ik denk, hé, hey, dat is een nieuw concept. Leuk is dat, hè? Het is natuurlijk niet zo. Elk woord van God staat en er is nog nooit een woord van God teruggetrokken. En als die eist dat je een lammetje slacht, ja, dat kan helemaal niet. We hebben geen tempel om dat te doen. Daarom is het de beleidenis van onze lippen, op grond van het offer van Yeshua, dat we onze zonden beleiden. En we refereren aan het grootste offer wat ooit gebracht is. He? Leuk, hè? Het is een simpele tekst. Eén tekstje, drie dingen erin. Het is gewoon goed om te horen en het weer eens te lezen. En dan komt het thema van de preek. Vers 8. Gedenk aan het woord. Doch, gedenk aan het woord. Dat gij aan uw knecht Mozes voorgehouden hebt. Maar wat heeft hij aan zijn knecht Mozes voorgehouden? Pleegt gij trouwbreuk, dan zal ik u onder de volken verstrooien. Zo, heb je dat wel eens gevraagd dan, heer? Dat is echt pijn, ja toch? Dat is een ramp. Als Israël zich dat afgevraagd hadden, hadden ze nooit in de verstrooiing gereakt. Als ze zich het verbond met God gerealiseerd hadden. Als ze niet de afgoden in de tempel gebracht hadden. Als ze niet in hun eigen huizen op de daken aan alle goden hebben geofferd. Onvoorstelbaar denk je dan. Maar ja, ook de Jood en de Israëliet is net zo vleeselijk als wij. Wij hebben ook afgoderij. Daarom moet je je realiseren wat we moeten afleggen. En we moeten een vroom en trouw en een eerlijk leven leiden. En elkaar van ganse harte lief hebben. We moeten elkaar zo lief hebben als dat onszelf lief hebben. We zorgen voor onszelf ook voor eten en drinken. Nou zegt hij, gedenk nou aan de aan die knecht Mozes, wat hij voorgehouden hebt. pleegt gij trouwbreuk, dan zal ik u onder de volken verstrooien. Heeft vader het gedaan? Heb je ooit je eigen zoon wel eens een oren gegeven? Dat heb je echt niet gedaan, omdat je het zo lekker vindt. Er zijn wel kromme vaders geweest die hun kinderen mishandelden, maar zo bedoel ik het niet. Maar een goede draai om de oren, op het billenvlees, want daar heeft God de billen voor geschapen, zodat je zes is niet beschadigd. Ja toch, waarom heb je anders zitvlees? Dus. Ja, echt waar. En, uh, je slaat ook niet gauw mis dan. <lacht> huh? Nee hoor. Je kunt het al verdragen, een grapje Beter is het om niet te slaan. Het is beter om te spreken. en tot er respect is voor ouders. dat kinderen zeggen: ja, paap, toch wel gelijk. Ook al denk je in je hart: oh, oh, oh. Maar goed, lieve mensen. pleegt geen trouwbreuk, dan zal ik. U onder de volken verstrooien. Het is moeilijk om daar aan op te zeggen. Maar eigenlijk is het wel zo. Maar, zegt Nehemia. Bekeert gij u tot mij. Dus nou ben je de volk erin gejaagd. Ver van huis. Bekeert gij u tot mij. En onderhoudt gij naastig mijn geboden. Nou al waren u verdreven aan het einde van de hemel. In Noord-Rusland of weet ik waarvan aan. Hij zegt, ik ga je terughalen. Helaas zien we ook veel joden terugkomen uit die verre landen zonder dat ze bekeerd zijn. Een beetje een vreemde ervaring, die is een beetje tegen de Bijbel in. Hoewel, ik vind het fijn dat ze komen. Ja, natuurlijk, ik vind het fijn dat ze komen. Het had natuurlijk fijn geweest als ze tot bekering waren gekomen en ze zeggen... ha, ah, dat is het land van onze vaders, daar gaan we. Helaas komen er velen ongelovig dan hoop ik maar snel dat ze de Heer ontmoeten... of onze Messiaanse broeders... dat ze snel zullen zien wie Yeshua is. Want dan verandert hun hele leven. Dus we hebben voor Israël en voor Jeruzalem hebben we een taak. We moeten ze zegenen. Daarom zegenen we hier vanuit de gemeente broeder Uri Marcus bijvoorbeeld. Die kan daar een groot werk doen. Eén ding is duidelijk. Bekeert u tot mij, onderhoudt gij naastig mijn geboden. Dat is gewoon een eis hoor. Bekering en het houden van de geboden God is één... Je kan niet zeggen, ja, ik heb het bekeerd, halleluja. Maar je kan pas halleluja zeggen, prijst ja weer als je doet wat hij zegt. Anders sta je te liegen. Al waren u verdrevenen tot het einde van de, hè, de hemel, ik zal hen vandaan vergaderen, hen brengen naar de plaats die ik verkoren heb, om daar mijn naam te doen wonen. Hoe laat God zijn naam in Israël wonen? Door u te verzamelen en in Jeruzalem neer te zetten. Of in Israël, of eromheen. Want hij moet volk hebben om daar zijn naam te verkondigen. Leviticus 26, vers 40 en 42. Moet je luisteren. Maar beleiden zij hun ongerechtigheid... Kijk, we lezen wel Nehemia. Maar Nehemia die refereert altijd aan Torah. Wat staat er in Torah? Beleiden zij hun ongerechtigheid... Alle ongerechtigheid is zonde... Die hun vaderen in de ontrouw waarmee ze tegen mij ontrouw zijn geweest. En ook dat zij zich tegen mij verzet hebben. Zondige is je verzetten tegen Abbejawee. Vers 42. Dan zal ik, zegt Abbejawee, mijn verbond met Jacob gedenken. Hey, dat betekent dus als wij weggaan, dan zegt God, trek ik me ook terug. Naderen wij tot God, wat zegt hij dan? Dan zal ik tot jou naderen. Dus je hebt het helemaal in je eigen hand. Prijs God als je niet vernietigd bent geworden in de tijd dat je buiten was. Maar keer je terug tot vader, staat vader direct voor je. De eerste dag dat je weer op het spoor komt en zegt vader help me, ik heb gezondigd... komt er vrede in je hart. Dat is een wonderlijke vrede. Maar wees serieus, want vader kent je hart. Je gedachten, hij weet alle dingen. is een vreugde. Ik zal mijn verbond met Jacob gedenken. Ook mijn verbond met Isaac... Ook mijn verbond met Abraham zal ik gedenken en ik zal het schitterend Eretz-Israël. We hebben nog uit onze kerkelijke achtergrond niet zo'n enorm verlangen naar Israël gehad. Maar naarmate dat je het Torah gaat kennen en de beloftes van de Heer, wat zou ik graag vandaag in dat land wonen. Echt waar, oorlog, dan maar oorlog, maar ik wil in het land best wonen. We gaan daar wonderlijke dingen zien. Stel voor dat daar de Heer terugkomt. Leviticus 26, vers 44. Ik heb een paar van die Leviticus-teksten achter elkaar gezet. Alleen maar op wat Nehemia gezegd hebt. Bekeert gij u tot mij? En onderhoudt gij naast mijn geboden? Ja? Al waren je enzovoort. Nee, ik zal je vandaar vergaderen. Dus lieve mensen, als wij naar het Torah gaan leveren... wat gaat vader doen met ons? Je moet bijna je ticket al kopen. Alleen ik denk niet dat we met Al-Al hoeven te gaan. De heer, die op een of andere wonderlijke manier... Vroep, ja, haalt hij ons dadelijk zo met hem. Hè? Dan bedenk ik uh, hoe Philippus uh, de, de Kameling heeft gedoopt. En ineens vvv, dan zat hij bij de zee. En ineens op het strand. Dus dat zal een wonder wezen als de heer ons dadelijk weghaalt. En we zitten ineens in Jeruzalem. Hè, het loof te vieren. Nou. Hij zegt in Leviticus 26 vers 44. Maar ook zelfs wanneer zij in het land hun vijanden zijn, versmaat ik hen niet. Hé. Hey. Wat doet vader niet? Hij versmaat ons niet hier in Nederland. He, wij zijn gewoon hier. Versmaat ik hen niet en heb ik geen afkeer van hen. Het ligt een beetje aan je achtergrond van je opvoeding. Wij zijn zeer gefamilmende gemeente opgevoed. Wij hadden altijd angst voor God. Ik heb altijd gedacht, God heeft een afkeer van mij. Hij had een afkeer van mijn zonde. En we leefden in de zonde. Ook al waren we zo geïnformeerd, Al hadden we donkere pakjes aan. Al hadden we van mij part zo'n zo, zo zwart vestje eronder. En je moest goed geïnformeerd lijken natuurlijk. Want dan hoor je erbij. Maar het zegt niks. Al die mannen hadden dezelfde witte billen, zeg ik wel eens. Alleen in een zwart pak. Hè? We hebben allemaal hetzelfde soort vlees. Dezelfde problemen hebben we. Alleen de een kijkt vroomer dan de ander. Als hij het gaat erkennen, dan kan je er inderdaad om lachen. Dan vind ik het fijn dat je erom kan lachen. Dan zeg ik, ja, dat is een soort kwatje wat valt. Zeg ik, ja, bij mij ook. He? Hij zegt, ik versmaat hen niet. Ik heb geen afkeer van jullie. Zodat ik hen zou vernietigen. En mijn verbond met hen verbreken. Dus dat doet hij dus niet. Wij zitten dus in een gebied waar we in zonde hebben geleefd. We hebben plezier gehad in de zonde. En we zijn ook nog een keertje opgeroepen door de Heer om terug te keren. 35 jaar geleden kwam ik achter de Sabbat. Ik kon het geen nacht meer uithouden. Ik las over de Sabbat. Ik denk, dat is wonderlijk. En ik zei, "Ank, de Sabbat is op zaterdag. Ik ga Sabbat vieren, wakker worden. Maak je me daarvoor wakker. Drie, het heeft drie jaar geduurd voordat ze door de bocht ging. Maar ze ging door de bocht. Ze ging echt door de bocht. En niet omdat ze gedwongen werd, maar het was een vreugde om het de kwartjes te zien vallen. Het was een vreugde. Lieve mensen, dit zijn vreugdevolle zaken. En eigenlijk kunnen we met elkaar de arm opzetten. We lezen het alleen maar om elkaar te versterken, want dit is ons aller ervaring. Daarom zit je in een sabbatvierende gemeenschap en ook nog een feestenvierende gemeenschap. Wij zijn een feestend volk en een dansend volk. Zou ik hen vernietigen en mijn verbond met hen verbreken? Nee, natuurlijk niet. Ik ben Yahweh, hun God. Als ze tegen u zeggen, ben je gelovig?" ja. Wie is je God? Yahweh is mijn God. Je gaat dan niet zeggen, de Heer is mijn God. Hoeveel heren zijn er niet? Er zijn vele goden, er zijn vele heren, maar er is maar één God. En dat is Yahweh. Echt waar. Hij zegt tegen Mozes, maak mijn volk, mijn naam bekend. Wat is de naam van onze God? Yahweh. Tot die Adonai genoemd wordt natuurlijk. Het is de Heer. Yahweh. Adonai. Yahweh. Daarom staat er ook in de Bijbel Heere, Heere. Maar ze verdoezelen de naam. Dus de eerste Heere, dat is Adonai. En de tweede Heere, hoofdletters, is Yahweh. Dus we praten over Adonai, Yahweh. Ik ben die ik ben, betekent dat. En ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal blijken te zijn die ik zal blijken te zijn. Want hij is altijd dezelfde en hij verandert niet. Daarom is dat zijn naam. Mooi is dat toch, hè? Oh, er komt er nog eentje. Deuteronomium 30. Hij is schitterend. Wanneer dan al deze dingen over u komen... Dat is het vervolg van... Uh, Deuteronomium 28 van de afgelopen sabbat. Want er is de zegen gekomen en de vloek is gekomen. En ze komen echt, lieve mensen. Echt waar. Wanneer al deze dingen over u komen... De zegen... En de vloek, die ik u voorgehouden heb. en gij dit ter harte neemt. te midden van al die volkeren, ook in Nederland. naar wie je gebied Yahweh, ja, je God, je verdreven heeft. jou en je kinderen en je kinderen en je kindskinderen. wanneer gij u dan tot jawe, uw God bekeert. en naar zijn stem luistert. sma, betekent dat hè, luisteren. sma, horen en doen. Je kan niet zeggen, ik hoor het wel. Ja, dat zeiden wij ook in het Nederlands. Je moet luisteren, zei pa dan. alles wat het je heden gebiedt, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel. U weet wat ziel is in de mens? Dat is heel je gevoelsleven. Echt waar. Jij moet het proberen tegen je vrouw te zeggen, ik hou van je, zonder dat je ziel ermee betrokken is. Nou, we hebben zulke oren, daar geloof ik niks van. Snap je? Met heel je hart, verstand en ziel moet gepaard gaan in de dingen die je zegt en die je doet. Met heel uw hart en met heel uw ziel. Dan zal ja bij uw God. Want hij kent je geest. Hij kent je lichaam. Hij kent je ziel. Je kan niet een slijmverhaaltje tegen vader zeggen, hij doorgrondt je in alles. Je moet met heel je hart en je ziel met vader spreken. En dan zegt hij deze dingen. Dan zal ja bij je God in jouw lot een keer brengen, zich over je erbarmen. Prachtig toch, Abba Yahweh? Hij zal u weer bijeenbrengen uit de volkeren, naar wie gebied Yahweh, uw God, u verstrooid hebt. Je bent niet door de duivel verstrooid, hè? We zijn door Vader verstrooid. Je hebt echt een fikse draai om je oren gekregen. Hij heeft je het huis uitgestuurd, maar hij heeft je niet versmaad. Zelfs in de landen waarin vertoeven, is zijn oog op ons. Zeg dat heel vaak tegen jezelf als je bidt. Vader, dank u wel dat uw vriendelijk aangezicht op mij is. Dat is een wonder. En zeker als je grootgebracht bent met een bittere vader die kon slaan en schoppen. Of die kon mishandelen. Want dan heb je een verkeerd vaderbeeld. Vader's liefelijk aangezicht, zijn vriendelijk aangezicht is over ons. Nou, Deuteronomie 30 vers 11. Dit gebod dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u. Kent u hem? Is echt niet te moeilijk voor u. En wie zegt, ja, maar die wet die kan je niet houden hoor. We kunnen echt de wet niet houden. Dat zijn leugenaars. En niet omdat ze leugenaars zijn, ze zijn bedrogen. Ze spreken de leugen in afhankelijkheid van waar ze onderwezen zijn. Dus ze liegen in hun denken niet. Maar ze denken dat jij een leugenaar bent, want je zegt, ja, maar het gebod van God telt nog steeds. Dan zeggen ze dat jij wettig bent, maar dat is niet zo natuurlijk. Je bent gewoon wettig. Dit gebod dat ik u heden opleg, is echt niet te moeilijk voor u. En het is echt niet ver weg. Als je dat aan een gemiddelde christen citeert uit Deuteronomium, heb je ruzie. Wist u dat? Maar waar kan je het nog meer vinden? In Romeinen, amen, dankjewel. Exact diezelfde tekst, dat ook in Romeinen geciteerd. Door Paulus. Dus als je het dan zegt, ja, ja, ja het staat er eigenlijk wel. Hè? Het is niet in de hemel, zodat ga ik nou moeten zeggen... Hé, hey, wie zal nou naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen? Wat halen? Waar ging het over? Dat is het gebod wat God ons oplegt. Je hoeft dus niet naar de hemel te vliegen om dat gebod van God te halen. He? Wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen en het voor ons doen horen, opdat wij het volbrengen? Dus je moet het wel horen en volbrengen. Maar je hoeft er niet voor naar de hemel. We gaan trouwens helemaal niet naar de hemel. Veel christenen denken dat we naar de hemel gaan. Maar ja, dat is toch wel vervelend als het anders blijkt te zijn. Vers 13. Het is niet aan de overkant van de zee in Amerika. Zodat je zou moeten zeggen, wie gaat er naar Amerika? Hè, naar de overkant van de zee om het voor ons te halen. Opdat wij het doen horen en opdat wij het volbrengen. Echt niet waar. Wat zegt hij? Dit woord is zeer dichtbij u. Wat gaan we doen? Het is in uw mond en in uw hart. Dus je moet het zeggen en je moet het geloven. Je moet het beleiden en je moet het doen. En volbrengen. Dus je moet het in je hart hebben. Het zijn de woorden van Abba. Je moet het zeggen, zo spreekt Abba. En je doet je voet naar voren en je gaat lopen zoals Abba zegt. Dan ben je koosje in de wegen van de Heer. In je hart geloof je en met je mond be... Ja, dat zegt Paulus later ook. We zullen het wel even lezen dadelijk. Romeinen 10 vers 3 Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden hebben zij zich de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Nou, ik weet Romeinen brieven is een moeilijke brief om te lezen. Zelfs onze broer Petrus die zegt dat. Hij zegt wat die Paulus schrijft zegt hij dat is moeilijk te verstaan. Ja toch? En de zwakke die verdraaien de woorden van Paulus tot hun eigen verderf. Kent u de uitspraak? Ja, dat zegt hij ook. Dezelfde Paulus. Of de Petrus bedoel ik, in de Petrusbrief. Hij zegt, wat Paulus schrijft is moeilijk te verstaan. Maar Paulus is gewoon een toralerar. Hij moet gewoon doen wat hij zegt. Hij is nog een fariseer ook. En Yeshua zegt, doe alles wat die Farizeeërs zeggen. Maar moeten moet ook Farizeeërs worden. Yeshua heeft de Farizeeërs lief. Alleen hij haat hun praktijken. Zo haat hij ook onze praktijken, die dus niet met de liefde te maken hebben. Terug naar de tekst. Wat is onbekend voor deze mensen? Gods gerechtigheid. Wat is nou gods gerechtigheid? Ja, dat hij doet wat hij zegt. Ik had vroeger hele rare ideeën over gods gerechtigheid. Ik werd veel gepest vroeger. En ik had ooit eens een van die pestjongetjes die dat deed... ...die toen hij hard liep, mijn pootje voor zijn voeten hield... ...en die ging die echt op zijn... Op zijn hè? En had ik lol over. En weet u wat ik zei? Tegen dat mannetje. Zo, eindelijk gerechtigheid. Maar dat is een hele andere gerechtigheid dan dat. Snap je hoe krom je kan zijn? Ik kan wel zeggen, ja, maar toen was ik nog een klein jongetje. Maar we hebben dat soort neigingen. Als iemand die wie niet echt mogen op zijn bakkers gaat. Zo, ik kan dat niet leren. Zo'n boontje komt om zijn loontje. Kijk eens, God straft hem direct, zeggen we dan. Nou, God straft niet op die manier. Wij denken alleen maar zo. Want we zijn onbekend met de gerechtigheid van God. Wat is Gods gerechtigheid? Is gewoon ze Torah. Dat is wat God van ons eist. Hij zegt, zo functioneert het in het Koninkrijk van God. Dat is gerechtigheid. Kent u nog een goede uitspraak over gerechtigheid in de Bijbel, die, Jezus, die Yeshua gebruikt? Hij komt naar de Jordaan, daar staat Johannes te dopen, al die zondaren te dopen. Ja, mooi is dat, hè? Er waren ook Fariseërs die wilden zich door hem laten dopen. Dan zegt hij, je gaat eerst maar eens te werken de bekering voortbrengen, geluipers. Maar er komt Yeshua erbij en dan, dan ziet hij de heerlijkheid van Yeshua. En Yeshua zegt, ik wil gedoopt worden. Nee, zegt hij, Nee, het we betaamt mij door u gedoopt te worden. Nee, zegt Yeshua, al dus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Gerechtigheid is iets wat gebeuren moet. Onze Heer Yeshua was en is rechtvaardig. Hij heeft nooit een zonde gedaan. Dus naar de regel hoeft hij niet gedoopt te worden. Maar hij die ons voorgaat, was bereid zich te laten dopen. Hij ging onder water en hij stond op en het was het symbool van zijn, van zijn dood. Als wij dadelijk gedoopt worden... dan gaan we onder water in de dood van het graf... en we staan op in nieuw leven. Ja, we moeten echt nog wel een keer sterven. Maar we zullen opstaan in het nieuw leven. Daar getuigt onze doop van. Dus dat is gerechtigheid. De wet moet zijn loop hebben. Wij moeten dus dood. Onze natuurlijke mens moet dadelijk ook sterven in het graf ingaan. Prijs de Heer tot dat gebeurt... anders zou je in eeuwigheid met deze klomp vlees blijven lopen... die maar neigingen heeft tot zonde. Althans... U heeft dat niet, ik wel. Onbekend met Gods gerechtigheid, trachtende hun eigen gerechtigheid te doen, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Dat is erg. Hè? Want Messias is het einde van de wet. Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Vindt u het een mooie uitspraak? He? Ja, mooi gebeurt. Ja, Hij is prachtig hoor. Ja, maar je moet wel een beetje weten waar het om gaat. Ga ze zitten helpen. Want Christus is het einde der red. Dus vanaf die dag mogen we elkaar afslachten. Mogen we leugens tegen elkaar vertellen. Ja, nee, niet door de tekst maar door de uitleg. Ze zijn misleid. En hun eigen leiders, die zijn zelf misleid. En ze weten, snappen soms niet, dat ze leugens spreken. Ik heb ooit ook discussies moeten hebben met een eigen dominee... Van de, van de hervormde bond. Het ging ook over de Sabbat. En uiteindelijk na een avond discussiëren... en zeggen hij, ja, ja, ja, ja, ja, ja... je hebt eigenlijk wel gelijk, het staat er wel... maar zo hebben ze onze vaderen niet geleerd. Ik zei, oké, okay, de discussie is over. Daarmee toonde hij dat hij het snapte... En dan zegt hij weer mijn vader. is. Nou, dan is het over. Dag. Weg, hij vormde bond. Ja, het is, ze kunnen niet anders. Christus is het einde van de Torah. Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Dat woordje einde, 5056, is telos. Betekent einde, doel, voornemen. Simpel, hè? Dus wat is nou het einde van de wet? Wat staat er eigenlijk? Doel. Het hele doel einde. Waar moeten we naartoe? We moeten tot het einddoel moeten we komen. En dat is gewoon gehoorzaamheid. Zodra je dus met de Torah in aanraking komt, word je kenbaar gemaakt dat je in zonde leeft. Dat wil geen mens. Hij gaat er weg met die wet, man. Ja, maar het doel van de wet is niet de voordeling van de mens. Maar het doel van de wet is datgene wat je moet bereiken. Niemand van ons is er rechtvaardig. We worden allemaal geboren zoals onze vader. We zijn door onreine vaders verwekt. Dus hebben we hebben onreine kinderen tot stand gebracht. Er komt nooit een rein uit een onreine. Dus niet omdat je zo onrein bent, maar je komt uit een onreine. Al de kinderen van Adam. Ja? Dat al, uh, ja dat is eigenlijk Dan mis je het doel. Ja. Zodanig wij wandelen in rechtvaardigheid en in gerechtigheid, zijn we doelbereikers. Handelen we naar het doel wat God met ons heeft. Dus Christus is het doel van de wet. De hele Torah, het einddoel daarvan, dat moest wel de dood voor de zonde worden. De reactie, de vloek. Maar het doel is die gehoorzaamheid. Yeshua was volkomen gehoorzaam. Hij heeft aan het doel beantwoord. En degene die hem aanvaarde, zegt vader, ik schenk jou de gerechtigheid van Christus. Je hebt het niet verdiend, maar het is een verleende gerechtigheid. Wij zijn helemaal niet rechtvaardig. Maar vader zegt, ik verleen jou mijn rechtvaardigheid. Maar je hebt het eigenlijk niet verdiend. Het is dus een genadegift van God. Nou, als je nou toch genade krijgt van God, dan ga je toch in die genade wandelen door gehoorzaamheid? Zo simpel ligt het in elkaar. Want Mozes schrijft: komt er weer die Mozes? Weer die Mozes? Of zou dat toch het Evangelie zijn wat Mozes vertelt? Zou het toch het Evangelie zijn wat Mozes vertelt? En waar? De Torah is Yeshua ten top. Hij is de vlees geworden. Torah. Hij heeft volkomen gehandeld in de liefde, zoals vader het wilde. Snap je het? Mozes die schrijft, de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Durf je aan me te zeggen? Worden we nou door de wet gered? Wel nee, we worden gered door de genade van God. Dat is het offer van Yeshua. Maar we zijn wel trouw. Wij willen toch helemaal niet meer zonderen? Niet voor een nagelpuntje? We willen gewoon eerlijk zijn en oprecht. Het is ook een vreugde als je met elkaar broeders en zusters ontmoet... waar je niet hoeft te denken, zouden we me bedriegen of niet? Ze zeggen van ABC, maar zouden we niet DEF bedoelen of zo? Echt niet waar. We hebben elkaar lief. We zullen nooit iets doen wat de andere schade berokkent. Nou mensen, daar nou komt de uitleg hè, van die woorden. Want Romeinen gaat vaak diezelfde tekst gebruiken als in Deuteronomium. De gerechtigheid uit het geloof, broeder en zuster, die spreekt het volgende. Zeg niet in je hart... Hé, hey, dat is een bekende. Nou gaat dus Paulus Torah citeren. Dat wordt heel moeilijk voor de mensen die zeggen, die Torah is weg. Dan is Paulus een lastige vent, want die gaat citeren. Want wat zegt hij uit de Torah? Zeg niet in je hart, wie gaat er naar nou de hemel opklingen? Namelijk om Christus te doen afdalen. Oh, betekende dat? Ze willen Christus uit de hemel halen, de Messias. Ja, daar moet je natuurlijk nooit mee beginnen, dat is raar. Of wie zal nou het graf indalen om Christus uit het graf te halen? Dat is toch onzin? Maar op een of andere manier blijkt dat toch een gangbare gedachte te zijn. Die mensen snappen dus niet dat gerechtigheid uit geloof is. Dit is een citaat uit Deuteronomium die we net gelezen hebben. Dus Mozes verkondigt in de Torah het Evangelieboodschap, we moeten het alleen snappen. Want ook in het Oude Testament werden ze gerechtvaardigd door. geloof? Of dacht je dat het Oude Testament niet gerechtvaardigd werd door geloof? Alleen zij geloofden in dat offer van dat lam, totdat bloed hun reinigde en hun zonde bedekte. En dat lam dat zag uit op Messias Yeshua, die komen zou. Wij worden op dezelfde manier rechtvaardig verklaard als Abram. We zijn ook zonen van Abram. Dus wie gaat er nou naar de hemel opklimmen om, om Messias te doen afdalen? Of wie gaat er het graf in om hem uit de dood te opkomen? Dat is helemaal niet nodig, mensen. Hij is naar de hemel opgeklommen. Vader heeft hem naar de hemel gehaald. Hij is uit het graf gekomen door de kracht van zijn vader. Hij doet met ons hetzelfde. Maar wat zegt zij? Nabij nou, u is het woord. Hey, ook een bekende, hè? In uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloos wat we prediken. Dus wat nou Mozes geleerd heeft in Deuteronomium, dat staat Paulus te onderwijzen in het Nieuwe Testament. En dat horen we vandaag op de feest Gewoon leven naar Torah. Gehoorzaam zijn. Word je door de Torah gered? Nou, soms denk ik wel. Want je moet hem maar eens gaan overtreden voortdurend. Je moet er gewoon naar leven. Maar het leven zelf wordt ons geschonken door genade. Lieve mensen, wat zegt de Torah nu? Nabij nou, u is het woord in je hart en in je mond. En het leuke is, de ene keer zegt hij in uw mond en in uw hart. En de tweede keer dat hij het zegt, dan staat er in uw hart en in uw mond. In het begin moet je eerst de woorden gods gaan proclameren. En naarmate dat je proclameert, komt die goed in je oren en kun je het schrijven in je hart. Je moet proclameren wat Abba zegt. Maar als die woorden eenmaal in je hart zitten, ja, dan hoor je het verschil of iemand alleen maar staat te babbelen, of dat hij uit zijn hart zegt, zo spreekt de Heer. Kinderen die zullen moeten leren praten, maar dat kwartje moet nog in dat hart vallen. En er komt een dag, dan zie je die kinderen met hart en ziel in de wegen van Abijah wandelen. Amen. Dus we hebben een periode, dan moeten we met de mond doen, zodat ons hart vervuld gaat worden. En dan komt er wederom geboorte, en dan ga je vanuit je hart zeggen wat de Heer zegt. Maar dan doe je ook wat hij zegt, van harte. Dus wat zegt zij, nabij nou bij u is het woord, het woord van God, Torah moeten we kennen. Het moet in onze mond zijn en in ons hart zijn, namelijk dat is het woord des geloofs. Daar zijn al onze voorvaderen ja, tot een doel mee gekomen. Wat staat er in Deuteronomium 30 vers 11? Dit gebod dat ik u heden opleg, broeder en zuster, is niet te moeilijk voor u. Het is ook niet ver weg. Weet u nog, Deuteronomium? Het is, de woord is zeer dicht bij u, het is in uw mond. En het is in uw hart om het te volbrengen. Dus wat u vanmorgen gehoord hebt, is puur Torah. Halleluja. Torah is puur evangelie. Het hart van de Torah is Yeshua. Als je de Torah niet kent, dan kan je van Jezus alles maken. Ja, hij is de Toraan. Dan kan je van Jezus ook een, een varkensvlees uh, etend uh, persoon maken. Een Carbonade Jezus heb je dan. Ja, dat is erg. De christenen hebben een Carbonade Jezus, want ze eten met gemak varkensvlees. Want ze zeggen die wet is weg. Het is onmogelijk dat je varkensvlees door, door je keel kan krijgen. Je moet zeggen, ik wil dat niet. Want Vader heeft gezegd: wees rijn. Dus je zal ook rijn moeten eten wat God Rijn verklaard heeft. Je gaat echt niet dood van varkensvlees. Echt niet waar. Maar God heeft het onrein verklaard. En wat God verklaart, dat is zo. Dat zullen we dus niet aanraken in die zin. Ja, inderdaad. We hebben een heel leuk boekje in de restelling hangen over het vlees eten. Schitterend boekje. Zo leuk geschreven. Je gaat met een gejubelend ga je dat, uh, ga je het gewoon doen. Als er in het boekje geschreven staat waarom de zeedieren, de schelpdieren, op de bodem van de zee liggen. En wat die naar binnen toe halen. Je gaat geen schelpbeest uh, meer eten hoor. Zeg je wat een vaardigheid? Is... Nee, nou, dat doe je dan wel. hè? Inderdaad, moet je de boekjes een keertje meenemen over dat, uh, dat eten. Mensen, kunt u je aan opzeggen? zeggen? Het gebod wat ik je heden opleg, zegt hij. Is echt niet te moeilijk voor u. Het is ook helemaal niet ver weg. Dit woord is zeer dicht bij u, broeder en zuster, in je mond, in je hart, om het te volbrengen. Ten slotte, indien gij met uw mond beleid, daar komt hij hè, daar gaan we beleiden. Dat Yeshua Heer is en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewend, wat zegt hij dan? Dan zult u behouden worden. Denk je nog op een andere manier behouden te kunnen worden? Je zal dus moeten beleiden met je mond en met je hart geloven. En als je beleid met je mond en met je hart gelooft, dan zul je wandelen. Anders ben je alleen maar een prater. Ben je alleen maar een prater. Nee, je moet het beleiden, geloven in je hart, doen. Dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zult u gered worden. Behouden, redden. Hè? Wat staat er? Het woordje sowieso. Kent u het nog? Behouden. Is dus het woordje sowieso. Behouden, ongeschonden bewaren. Redden van gevaar of vernietiging, dat is de belofte die de Heer geeft. Je moet het beleiden, met je hart geloven en je moet het doen. Hij zegt, dan zal ik je bewaren, ik zal je behouden, ik zal je redden. Zelfs al gaan we de dood in, hij zegt, ik zal je uit de dood opwekken. Want met het hart gelooft men... Kijk, hier draait hij de tekst om, ziet u? In 9 zegt hij nog, je moet met je mond beleiden en met je hart geloven... Nou, als je dat doet, dan is de volgende stap, want wat je met je hart gelooft, je tot gerechtigheid, dus tot gehoorzaamheid, en met je mond beleid je tot je redding. Dan ga je het dus doen en dan ga je het zeggen. Maar daar moet het dan naartoe. Je moet het met je hart geloven en zeggen. Doen. Functioneren. Het woordje soteria is behoudenis. Dat is bevrijding, bewaring en veiligheid. Dus hij zegt hier, je moet met je mond beleiden en met je hart geloven. Dat is dus eigenlijk je behoudenis. En daarna moet je dus wat je geloofgerechtigheid met je mondbeleid tot behouden is soteria. Dat is je bevrijding. Nou, wie wilde van ons niet bevrijd worden? Heb je helemaal geen moeilijke gebeden voor nodig? Je moet gewoon doen wat de Heer zegt. Wie van ons is bevrijd? Dat zijn degenen die naturaal leven. Als je niet naturaal leeft en je gaat lopen liegen, ben je dan vrij of ben je dan gebonden? Vindt u het simpel? Zou ik graag bevrijd willen worden? Moet je gewoon toeraan gehoorzamen. Is het even moeilijk in het begin? Je gaat er vanzelf wennen. Auto rijden was vroeger ook moeilijk en nu helemaal niet meer. Immers, broeder en zuster, daar moet het op uitdraaien. Het schriftwoord zegt: al wie op hem, dat is Yeshua, zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Amen? Amen? Van allemaal? Ik denk het is zo'n mooie dag vandaag gedenk uw woord hè, aan Mozes, wat de Heer gezegd heeft. Nou, de Heer heeft eraan gedacht, aan de woorden van Mozes. Want hij heeft de Messias beloofd. Hè? En die Messias is gekomen, maar hij is ook het graf ingegaan voor u. Daarom is het natuurlijk natuurlijk schitterend om over na te denken. Want onze Heer is waarlijk opgestaan. Yeshua is waarlijk opgestaan. Hij leeft. Halleluja. Amen. Heeft hij het ook gezegd tegen elkaar toen je binnenkwam? Yeshua is waarlijk opgestaan. Je moet daar vol van wezen. En heb je het vandaag vergeten? Zegt dan de volgende jaar, doe ik het wel. Het eerste wat ik doe, de gemeente binnenkomen. Mijn broer en mijn zus pakken, zet de jeugdjuwaar zwaarlijk opgestaan. En hij? Amen. Want hij leeft nog steeds. Prijs de heer.